6 uur. Het NOS Journaal. Mark Visser. PVV in Limburgs provinciebestuur. Roemeense arbeiders via omweg toch hier aan het werk. En Nederland herdenkt oorlogsslachtoffers. De PVV komt in Limburg in het provinciebestuur. De partij heeft een bestuursakkoord bereikt met het CDA en de VVD. Daarmee wordt Limburg de enige provincie waar de PVV zitting neemt in gedeputeerde staten. Limburgse PVV fractievoorzitter Stassen is er trots op dat haar partij gaat meebesturen. Het is de bedoeling dat het nieuwe Limburgse provinciebestuur volgende week vrijdag wordt geïnstalleerd. De PVV werd bij de afgelopen verkiezingen voor provinciale staten in Limburg de grootste partij. Een uitzendbureau voor Oost-Europeanen in Ettenleur heeft een truc gevonden om Roemeense arbeiders legaal naar Nederland te halen.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 In 2007 zijn ook al maatregelen aangekondigd, maar volgens een kritisch rapport van de inspectie is er weinig van terechtgekomen. De aanpak stagneert, toezeggingen worden niet nagekomen en resultaten blijven uit, zegt de inspectie. Bij meting bij het KLPD bleken in een kluis drugs te ontbreken die er volgens de administratie wel hadden moeten liggen. Opstelten vindt dat het in beslag nemen van drugs zonder risico's moet verlopen. Er is inmiddels een protocol opgesteld, dat geldt voor alle politiekorpsen. In het noorden van Turkije is een politieman bij een aanslag omgekomen. Een ander raakte gewond. Onbekende gooide kort na een bezoek van premier Erdogan aan het gebied... een granaat met naar een politiebusje. Daarin zaten agenten die journalisten begeleidden naar een verkiezingsbijeenkomst waar Erdogan sprak. Journalisten bleven bij de aanslag ongedeerd. De autoriteiten vermoeden dat Koerdische rebellen... of linksextremisten achter de aanslag zitten.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 Frankrijk heeft al gezegd dat het Tunesische vluchtelingen bij de Italiaanse grens zal tegenhouden. Bij de Defensie worden maandag al de eerste bezuinigingsmaatregelen van kracht. Een aantal Cougar-helikopters en tanks wordt stilgezet en vier van de tien mijnenjagers varen niet meer uit. Minister Hillen kondigde afgelopen maand ongeveer een miljard euro aan bezuinigingen aan. Er verdwijnen bijna 12.000 arbeidsplaatsen. In Cairo hebben de Palestijnse president Abbas en Hamas-leider hun verzoeningsakkoord bekrachtigd. De overeenkomst voorziet onder meer in verkiezingen binnen een jaar. Veel punten zijn nog niet uitgewerkt. Zo is er nog niet duidelijk wie de premier van de interimregering wordt. De regeringspartij Fatah en het radicaal islamitische Hamas bestrijden elkaar al jaren. Hamas is sinds 2007 aan de macht in de Gaza-strook. Fatah bestuurt delen van de westelijke Jordaan-oever. Op veel plaatsen in Nederland worden vandaag oorlogsslachtoffers herdacht. In de hal van de Tweede Kamer legt premier Rutte... en de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer vanochtend kransen... bij de erenlijst van gevallenen. Daarop staan de namen van bijna 18.000 militairen en verzetstrijders... die tijdens de Tweede Wereldoorlog om het leven kwamen. Vanavond is de nationale dodenherdenking op de Dam in Amsterdam... met onder andere koningin Beatrix, prins willem alexander en prinses Maxima. Vanwege de paniek die vorig jaar op 4 mei werd veroorzaakt door de Damschreeuwer... zijn er dit jaar extra veiligheidsmaatregelen genomen... voor een ordelijk verloop van de herdenking en de twee minuten stilte om 8 uur. ADO-keeper Coutinho is veroordeeld tot een taakstraf en een voorwaardelijke gevangenisstraf. De rechter acht bewezen dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan cannabisstilt... witwassen, valsheid in geschriften en de oplichting van een hypotheekbank. Het OM eiste een jaarscel, maar de rechtbank ging niet verder dan een voorwaardelijke celstraf. Omdat de vader van de doelman de initiatiefnemer zou zijn geweest. ADO zegt dat Coutinho gewoon in Den Haag kan blijven keepen. Een man uit Vlaardingen is aangehouden voor het saboteren van snoep- en frisdrankautomaten. Hij maakte zo'n duizend automaten onklaar. Waardoor er geen snoep of een blikje uitkwam als mensen er geld in gooiden. De Vlaardingen keerden later terug om het geld uit de automaat te halen. Ze maakten die op stations in Rotterdam, Capelle aan IJssel en Schiedam... in een half jaar zo'n 2000 euro buit. Het weer het is droog en helder en het koelt vanavond snel af tot gemiddeld een graad of 6. Morgen dan flinke zonnige periode, maar ook stapelwolken en 17 tot 19 graden. En de dagen daarna stijgt de temperatuur nog verder tot ruim boven de 20 graden in het weekend. ANW-verkeersinformatie. Ah, nee, Het is een relatief rustige avondspits... door de meivakantie. Er staat in totaal 60 kilometer file. Normaal gesproken rond 6 uur is dat zo'n 200 kilometer. Dat betekent dat bijna alle dagelijkse files korter zijn dan gebruikelijk. Wat langer is de file op de A50 van Arnhem naar Os. Dat staat tussen Renkum en Kno.E-wijk 8 kilometer. U bent ondernemer en geen nerd. U wilt een website, maar geen cursusinternet.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 Radio 1-journaal. Lucella Carasso. Goedenavond. Dit Radio 1-journaal gaat door tot tien voor half negen vanavond... in verband met de dodenherdenking. We zijn vanaf half zeven in de Nieuwe Kerk. We zijn op de Waalsdorpervlakte en later op de Dam in Amsterdam. Eerst het politieke nieuws uit Limburg, want Limburg heeft dus een nieuw provinciebestuur. Het CDA, de VVD en de PVV hebben een akkoord gesloten. Laurence Stassen is fractievoorzitter van de PVV. Goedenavond. Goedenavond mevrouw Kassel. Bent u opgelucht? Nou, uh, niet opgelucht, maar ik ben wel ontzettend trots dat we in Limburg uh, namens de PVV mogen gaan meebesturen. En hoe zou u de onderhandelingen die u achter u heeft liggen typeren? Nou, het, eh, het zijn, eh, het zijn eh, pittige onderhandelingen geweest. Uh, maar u weet zelf ook, als uh, men toch een, een coalitieakkoord wil komen, dan uh, moet iedereen wat geven en wat nemen. En uh, bij ons ging uh, zorgvuldigheid voor snelheid. Het ei is vandaag gelegd en uh, we hebben een principeakkoord klaarleggen. En wat heeft de PVV genomen? Daar zult u nog heel even op moeten wachten tot vrijdagmiddag drie uur. Want dan heb we een persconferentie in het Gouvernement in Maastricht. En uh, dan worden alle details bekend. Ja, dus wat de PVV heeft gegeven, dat hoor ik ook nu niet van u. Nee, dat hoort u vrijdag. Ja, en, en met de PVV-besturen, dat ligt gevoelig bij het CDA. Landelijk was het niet mogelijk. Alleen de gedoogvariant was mogelijk. Wat heeft u gemerkt van die gevoeligheid bij uw gesprekken met het CDA? Daar heb ik heel weinig van gemerkt. Uh, we hebben in een hele prettige sfeer samengewerkt. Uh, er zijn af en toe ook wel harde noten gekraakt. Maar uh, we zijn voor, uh, voor alle drie de partijen tot een goed uh, akkoord kunnen komen. Maar ja, en wat waren die harde noten in Limburg? Uh, ook daar uh, moet ik u het antwoord schuldig blijven. Dat zullen we vrijdag zo op het akkoord uh, kunnen zien. En uh, ja, uh, dan worden ook de details bekend. En als we even weggaan van dat akkoord. Hè, als je kijkt naar besturen. Wat gaan de Limburgers ervan merken dat de PVV mee gaat besturen? Ja, uh, u weet dat uh, de PVV staat voor uh, helderheid en duidelijkheid. En um, daar zal uh, voor uh, alle Limburgers uh, zal er wat in het vat zitten. En ook die details kan ik u pas vrijdagmiddag vertellen. Maar um, ik denk dat wij uh, als PVV ontzettend trots mogen zijn op het uh, bereikteakkoord. En er komen twee uh, gedeputeerden van de PVV. Uh, zit u daarbij? Nee, ik ben het niet. Uh, Wilt u uh, zeggen wie het wel zijn? Nee, het zijn wel uh, twee mensen uit de fractie. Dat kan ik u vertellen. Ja, en ze zijn al gevonden. Dus... Ja. Uiteraard hebben wij namen die, daarvoor, die, die, die, die, die voor ons bekend zijn. Ja, ja. U niet, dus dan de nummer twee en drie? Um, ik ga daar verder nog niks op zeggen. Ook daar moet u vast op vrijdagmiddag. Okay, nou, nog een poging. Wat, wat was de rol van Geert Wilders bij de onderhandelingen? Nou, Geert Wilders had hier geen uh, rol in. Uh, zoals u weet uh, ben ik als fractievoorzitter uh, samen met uh, mijn fractiegenoot Corban Bosman aangewezen om uh, de coalitieonderhandelingen te voeren. En uh, dat hebben wij samen gedaan. En Wilders heeft zich daar helemaal niet mee bemoeid? Nee, Geert Wilders heeft zich daar niet mee bemoeid. Nee, en heeft u hem vandaag al gesproken? Nee, ik heb wel een uh, sms'je van hem gehad uh, waarin hij mij feliciteerde met het fantastische resultaat. Want wat denkt u zelf dat het voor de partij betekent dat u in Limburg gaat besturen? Nou ja, het is in ieder geval een historisch moment voor de PVV. Het is de eerste keer dat we kunnen en mogen gaan meebesturen. En uh, daar zijn we natuurlijk ontzettend trots op. Ja, en er rust dan ook wel een, een, nou ja, een spannende verantwoordelijkheid op uw schouders. Natuurlijk, maar wij lopen niet weg voor uh, verantwoordelijkheid. En uh, uh, nou ja, wij gaan hard aan de slag hier. En uh, ja, uh, we gaan ons best doen. Wij zijn benieuwd wat uh, vrijdag uiteindelijk die uitkomst is geweest van het akkoord. Maar dat is er in ieder geval. Dat is het nieuws van vanmiddag. Ik dank u wel voor uw uh, toelichting, mevrouw Stassen. Lorans Stassen was dat, fractievoorzitter van de PVV dus in uh, Limburg. Zelf wordt zij geen gedeputeerde. En u begrijpt, we gaan snel even die lijst van de PVV bekennen. Uh, eh, uh, uh, bekijken en uh, bellen. Ja, vanavond om acht uur, dan is de officiële dodenherdenking. Verslaggever Menno Reemeijer staat uh, al op de Dam in Amsterdam. Uh, Menno, vorig jaar was het natuurlijk uiteindelijk een beetje een merkwaardige bijeenkomst. Door de Damschreeuwer. Uh, mensen zijn gewond geraakt. Wat is de verwachting van de opkomst? Dat er toch wel uh, weer evenveel mensen als voor, vorig jaar zullen komen? Ja, is moeilijk te zeggen natuurlijk vooraf, maar als je dan nu zo kijkt, uh, en dan zitten we toch bijna twee uur voor uh, de acht minuten stilte, dan stroomt de dam aan beide kanten toch aardig vol, moet ik zeggen. Of het meer is dan vorig jaar of minder, vind ik altijd moeilijk te zeggen, uh, uh, is, is, is niet te zien. Maar uh, de eerste observatie zo, Lucella, belooft dat het weer helemaal vol komt te staan vanavond. En we hoorden gisteren al dat er uh, nieuwe speciale dranghekken uh, zijn geplaatst. Ja, dranghekken, die waren vorig jaar eigenlijk, dat waren vorig jaar, gaf dat het grootste probleem. Want er zaten spijlen tussen, je kent dat wel, die dranghekken met die spijlen. Daar raakten kinderen vooral tussen met hun benen en voeten, wat veel letsel heeft opgeleverd toen het, toen het fout ging hier. Ze hebben nu hekken met gaas, gewoon stalen gaas er, er, er, er, er, er tussen. Dus daar kun je niet meer met voeten of benen tussendoor. Dat is eigenlijk het enige speciale. Ik weet ook dat het 4-5 mei-comité aan TNO heeft gevraagd of die hekken... Niet nog veiliger kunnen, maar zover is de ontwikkeling nog niet. Nee, en merk je dat er meer politie op de been is? Um... Ook weer zo'n indruk, ik denk het wel. Ik merk wel dat de politie ook scherper is, alerter is. Het is voor ons ook als pers al moeilijker om ons over de Dam te begeven. en Laat staan voor anderen, die komen gewoon niet van de ene kant van de Dam naar de andere kant. Dus veel politie en terwijl ik nu aan het praten ben en om me heen kijk... zie ik ook iemand van de politie met honden een bomcheck doen. Ga ik maar vanuit, ja, ik weet wel zeker. Zelfs de bloemen die straks bij het monument komen te liggen... daar moet de hond toch even snuffelen of er niks, niks zit. Menno Rehmeijer, op de Dam in Amsterdam. Na half zeven horen we jou in de uitzending van het Radio Internaal. Twee dagen na de dood van Bin Laden komen er uh, nog steeds nieuwe dingen naar buiten. Over de actie van de militairen bijvoorbeeld. En ook over de villa waar Osama Bin Laden verbleef. Correspondent Ilko Bos van Rosentaal in Washington. Ilko, er is natuurlijk al veel gezegd over de actie. Op dit moment uh, komen er mededelingen van uh, de minister uh, van Justitie. Zit daar nog nieuws bij? Ja, Eric Holder, de minister van Justitie... die uh, is op Capitol Hill bij het congres. Uh, daar spreekt hij met congresleden. Uh, daar getuigt hij over wat er gebeurd is. Hij noemde daar de actie en het doden van Bin Laden... een daad van nationale zelfverdediging. Dat is een beetje een rare formulering... We weten inmiddels dat Bin Laden zelf niet gewapend was. Uh, dan kan je het ook nauwelijks zelfverdediging noemen in die zin... dat als een, een commando rechtstreeks door hem onder vuur zou worden genomen... Ja, dan zou je het zelfverdediging noemen. Dat kan nu dus niet. Ja, die formulering, hij heeft het net pas gezegd, uh, nationale zelfverdediging... dat kan je ook opvatten als als we het niet hadden gedaan... dan had hij ons misschien nog een keer aangevallen. Dus dat vond ik wat wonderlijk. Ja, en verder steeds meer details inderdaad over die actie over Bin Laden. Hij had bijvoorbeeld 500 euro in euro's... in bankbiljetten in zijn jas genaaid. En daar werden ook twee telefoonnummers gevonden. En er zijn een heleboel harde schijven en computers uh, in beslag genomen. Maar ja, die zat... worden allemaal uitgezocht nu in Afghanistan. Nou ja, ik zat nog even na te denken over die, die 500 euro. Want ik zou je daar ver mee komen, dacht ik. Want het wordt uitgelegd uh, dat hij op het punt stond om te ontsnappen. Ja, um, en waarom euro's? Hè? Dat kan je ook afvragen. In, in dat deel van de wereld heb je volgens mij meer uh, nog steeds aan dollars... als je dan toch uh, ver weg wil. Ja, en het is inderdaad ook niet veel geld. Het, het zijn allemaal vragen, logische vragen die men hier ook heeft. En uh, ik, ik, ja, de komende dagen, weken... Uh, zullen we daar ongetwijfeld meer over horen. Voor zover we erachter komen wat die precies van plan was. Want daarvoor zullen ook nog andere mensen vermoedelijk moeten worden verhoord. En de Amerikanen hopen ook anderen te vinden. Ja, en, en over de operatie zelf, hoe die is verlopen. Um, is dat nou helemaal duidelijk hoe dat is gegaan? Nou, Het Witte Huis heeft zijn feiten helaas een beetje moeten bijstellen. Obama, um, dat gaat nog vaker fout, Osama die zou gewapend zijn. Ze zeggen nu het Witte Huis uh, ja, hij was toch niet uh, gewapend. Bin Laden zou zijn vrouw hebben gebruikt als menselijk schild. Daarvan zegt het Witte Huis nu, dat was toch niet het geval. En ze zeggen, ja, dit soort misverstanden, dat kan gebeuren. In, in Amerika noemen ze dat the fog of war. Hè? De eerste uh, de, de mist van de oorlog, de mist van de strijd. De eerste getuigenverklaringen kloppen vaak niet. En na een paar dagen heb je het verhaal echt rond. Het is het is allemaal uh, geen ramp, maar ze moeten dat verhaal zo langzamerhand wel een beetje in orde krijgen. Vooral omdat dat de enige bron nog steeds natuurlijk, van dit hele verhaal is een Amerikaanse bron. En dan kunnen de feiten maar beter gelijk kloppen. Nou, en, en dan is er ook nog het verhaal over de dochter van 12 van Bin Laden... die het allemaal heeft, heeft zien gebeuren en die zou uh, hem geïdentificeerd hebben. Is dat ook de lezing van het Witte Huis? Nee, over die dochter hebben ze niet veel gezegd. En ik denk dat we ook moeten oppassen, want er zijn zoveel lezingen. Een deel van die lezingen komen van de Amerikanen zelf. Uh, een deel komt ook uit Pakistan, van de geheime dienst. Uh, de Pakistanse pers beweert ook dat dit meisje heeft gezegd... dat in de eerste tien minuten van deze overval, zeg maar, haar vader werd gedood. Dat het toen nog een half uur doorging. Nou, dat is helemaal niet logisch, want als ze Bin Laden hadden doodgeschoten... Uh, nou ja, er is geen enkele reden om daar dan nog te blijven. Dus er gaan een heleboel scenario's, er zullen nog veel meer scenario's volgen. Maar ook over dit meisje. Ik denk dat we niet weten hoe het echt zit. Nou, en wat zijn de scenario's over de foto? Het bewijs dat hij echt dood is? Het lijkt dat er steeds meer twijfels zijn binnen de regering. Uh, of hij wel of niet moet worden vrijgegeven. Uh, Hillary Clinton en ook Gates, de minister van Defensie, zouden tegen zijn. En uh, ja, het lijkt me dat daar vandaag wel een besluit over moet vallen. Anders blijft dat zeuren. De gedachte is van ja, waarom zou je hem vrijgeven? Want als, uh, als je niet gelooft dat de uh, Amerikaanse president de waarheid spreekt... als hij een toespraak geeft en dit, dit hele verhaal naar buiten brengt... Ja, dan geloof je waarschijnlijk ook niet dat die foto echt is. Dan denk je dat hij gefotoshopt is. Dus steeds meer uh, leden van de regering denken... Ja, wat valt er eigenlijk bij te winnen? Bos van Roosentaal, dank je wel, vanuit Washington. Zometeen inventieve Syriërs, want hoewel het land grotendeels is afgesneden van de buitenwereld, proberen ze toch berichten naar buiten te brengen over wat er daar gebeurt. Bij de ANWB zit Wijnand Zwaan. De avondspits is eigenlijk al voorbij. Bij Amsterdam en Utrecht staat er wel een handvol files, maar heel erg is het allemaal niet. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht staat bij Gouda 3 drie kilometer file. Ligt daar rommel op de weg, twee rijstroken zijn dicht. En wat langer is de file op de A50 van Arnhem naar Os tussen Renkem en Knoopend Ewijk, 8 kilometer. Dit is het NOS Radio 1 Journaal met Lucella Carasso. Bij een aanslag in Turkije is een politieagent om het leven gekomen. En wat daar het opvallende aan is, is dat de agent een bus begeleidde met politici van de AK-partij, de regeringspartij. Ze reden we net weg bij een verkiezingsbijeenkomst waarbij ook premier Erdogan aanwezig was. Correspondent Bram Vermeulen in Turkije. Ja. Bram, wat, wat heb je gehoord over de toedracht? Uh, het lijkt een vooral op dat die aanval zeer goed uh, minutieus is voorbereid. Uh, premier Erdogan was net vertrokken op die verkiezingsbijeenkomst. Uh, die reist hier in het land altijd per helikopters. Maar de aanvallers uh, wisten kennelijk dat zijn politieescorte over de weg terug zou rijden. Naar de hoofdstad Ankara. En dat gaat door een vrij uh, nou ja, leeg gebied, uh, bebost gebied. Uh, die die escorte is samen met de campagnebus van uh, de AK-partij aangevallen bij het plaatje Kastamono. Dat ligt in het noorden van Turkije, niet ver van de Zwarte Zee. Er zijn daar één, één of meerdere granaten gegooid, dat is nog niet helemaal duidelijk. En de bus van de oproerpolitie is beschoten. En dat is uh, behoorlijk lang doorgegaan, een aantal minuten lang heeft de politie ook teruggeschoten en zijn die aanvallers beter te ontsnappen, maar bij die aanval is in afval één politieman om het leven gekomen en een ander gewond geraakt. En zijn er al verdenkingen wie er achter die aanslag zit? Ja, natuurlijk uh, is het nog veel te vroeg om dat uh, te kunnen zeggen. zeer dus beslist te kunnen zeggen, maar in de Turkse media gaat de beschuldigende vinger uh, meteen al uit naar de militante Koerdische beweging PKK. Die heeft natuurlijk in het verleden wel vaker van dit soort aanvallen gebleven, vooral in afgeleven gebieden. Maar het is opvallend dat die plek van de aanslag niet is waar zij normaal uh, actief zijn... in het zuidoosten van het land of in elk geval het oosten van het land. De aanslag uh, is gepleegd ten westen van Ankara... Toch uh, een gebied waar we normaal de PKK niet zien. Uh, maar hij komt ook op een zeer gevoelig moment politiek... want er zijn hier volgende maand verkiezingen. Dus wie er ook achter zit, ze weten dat zo'n aanslag heel veel impact zal hebben. Ja, want wat kan de impact uh, zijn... Nou ja, eh, premier Erdogan reageerde vrijwel direct. Eh, binnen een half uur nadat eh, de, de feiten bekend waren van de aanslag eh, noemde hij de verantwoordelijke van de aanslag. Eerloze terroristen, separatisten die bang zijn dat ze met verkiezingen hun doel niet kunnen bereiken. Daarin hoor je al dat de premier ervan uitgaat dat de PKK hierachter zit. Maar het is buitengewoon pijnlijk voor premier Erdogan, want hij is nou juist de politicus geweest Die jarenlang heeft beweerd dat hij het probleem met de Koerden wel even zou oplossen met een aantal hervormingen. Sterker nog, nog geen 24 uur geleden heeft hij verklaard de hele Koerdische kwestie te hebben opgelost. Nou, degene die achter deze aanslag zitten, die willen in elk geval de premier laten voelen dat dat nogal hoogmoedig was, die verklaring. En dat het Turkije van, van de AK-partij van premier Erdogan in elk geval nog lang niet veilig is. Correspondent Bram Vermeulen uit Turkije. Dan, Syrië. Daar komt maar weinig uh, informatie uit dat land naar buiten. Syriërs zijn toch wel inventief om uh, ons te laten weten wat daar gebeurt. Zo verzamelt een Syriër in ballingschap elke dag informatie uit zijn land... en hij maakt daar een nieuwsbrief van, inclusief vele YouTube-filmpjes. Die nieuwsbrief verstuurt hij aan zoveel mogelijk mensen... onder wie ook onze eigen correspondent Nicole Vever. Elke ochtend vroeg stromen de mailtjes binnen, berichten uit Syrië. Deze informatie mag vrij verspreid worden, zo luidt de dagelijkse aanhef van een van de bronnen. Je mag me mailen, bellen en ook via Twitter ben ik te volgen. De onderwerpen van de nieuwsbrief: arrestaties, demonstraties en militaire acties. Beelden waar de mensen enorme risico's voor hebben genomen. Het eerste onderwerp: de stad Aleppo doet mee aan de demonstraties. Zo'n 2000 studenten gaan de straat op. Ze roepen: stop de belegering. 200 mensen worden opgepakt. De politie slaat de demonstratie uit elkaar en gebruikt traangas. Beelden uit de rijdende auto, een enorme hoeveelheid legervoertuigen rond de stad rastaan. Er worden zware gevechten gemeld en botsingen tussen het leger en andere veiligheidstroepen. Gisteren kwamen er beelden van demonstranten die dansten op de tanks. Ze juichten het leger toe, net zoals hun leeftijdsgenoten dat deden in Egypte. De demonstranten houden zich vast aan schaarse berichten over deserterende soldaten, over eenheden die beloven de bevolking te beschermen. De legerleiding bestaat uit leden van de clan van president Assad. Maar de jongeren hopen dat de gewone soldaten uiteindelijk hun kant zullen kiezen. Het volgende onderwerp van de nieuwsbrief: een demonstratie in Homs. Onze ziel, ons bloed offeren we voor Della. Uit solidariteit met de inwoners van de stad in het zuiden van Syrië. Ook in Hama grote groepen de straat op uit solidariteit met Dera. De stad weet waar het over praat. In Hama werd begin jaren 80 een opstand van het moslimbroederschap bloedig neergeslagen. Tienduizenden zouden om het leven zijn gekomen. Ook deze bijeenkomst wordt uiteengeslagen. Bij de beelden uit Dera staat vandaag geen datum in het overzicht vermeld. Mensen rennen over straat, er wordt geschoten. Een ander filmpje. Op de grond liggen tientallen mannen. Hun gezicht naar beneden. Militairen bewaken hen. Er is niets meer van deze mannen vernomen. Hulporganisaties vragen de gewonden en de gearresteerden tenminste te mogen bezoeken. Dit verzoek is geweigerd. In een buitenwijk van Damascus trotseert een groep vrouwen... de aanwezigheid van grote aantallen veiligheidstroepen. Ze zeggen luid wat ze willen. Ze eisen de vrijlating van hun geliefden die zijn opgepakt. Meer dan 500 mensen zouden zijn gearresteerd. Ze houden borden met name omhoog. Mannen voegen zich bij hun protest. Het aantal demonstranten groeit al dus de schrijver van de dagelijkse nieuwsbrief. De overwinning zal komen. Niet vandaag, niet morgen, maar hij komt. Dankzij de moed van de echte makers van dit overzicht. De demonstranten in Syrië. De al, alle informatie en het geluid komen uit de nieuwsbrief. Die correspondent Nicole Vever krijgt elke ochtend dus meerdere in haar mailbox. Dan gaan we nog even naar Den Haag, naar het gebouw van de SER, de Sociaal-Economische Raad. Want daar is overleg over de positie van Agnes Jongerius bij FNV. Kritische kaderleden van bondgenoten zitten aan tafel met hun voorzitter, Henk van der Kolk. Ze willen dat hij partij kiest, of Jongerius, of zijn eigen achterban. Dat is de keuze volgens hun. Gertjan Dennekamp, um, ze zijn om half vijf bij elkaar gekomen. En als ik het goed begrijp, is het overleg net afgelopen. Het overleg is uh, net afgelopen. Ze zijn naar buiten gekomen. Uiteindelijk is een delegatie van uh, drie uh, kritische kaderleden uh, door Van der Kolk ontvangen. Ze hebben met elkaar gesproken. En de boodschap van Van der Kolk was toch wel heel duidelijk. Laten we het nou niet over de poppetjes hebben. Uh, een verdeelde FNV, daar hebben we ook niks aan. Uh, we moeten het niet over het functioneren van Jongeris hebben. Maar juist over het pensioenakkoord. En dus heeft hij eigenlijk uh, de... Uh, uh, de opstandelingen in zijn eigen achterban uh, tot de orde geroepen en gezegd, uh, we moeten nu niet praten over uh, Jongerius. Dus hij kiest voor Jongerius. En heb je al gehoord van die kritische uh, leden die haar graag weg willen... en ook de rest van het bestuur, of, of die het daar nu bij laten? Nou, die bleef, dat bleef een beetje hangen, moet ik zeggen. Dat, uh, uiteindelijk staan ze nog steeds achter hun oproep. Ze vinden nog steeds dat... Zeg maar de uitwerking van het pensioenakkoord bij Jong Geer is niet in goede handen is, niet uh, in goede handen is bij het bestuur van uh, uh, de federatie en eigenlijk dus vinden dat een deel van het bestuur moet opstappen. Uh, dat vinden ze nog steeds. Alleen, um, ja, ze zeggen ook uiteindelijk gaat het over het pensioenakkoord en als daar iets uitkomt waarmee wij kunnen leven, dan, uh, dan, dan, dan kunnen we dat wel accepteren. Maar uh, het pensioen, uh, het federatiebestuur. En ook de eigen voorzitter, die moeten wel met iets komen waar we mee uh, naar onze eigen achterban uh, kunnen. Dus uiteindelijk, ja, het is een soort van uh, padstelling. Uh, het is heel duidelijk dat het dus geen oproep geworden is van bondgenoten uh, aan Jongerius om op te stappen. Er blijft een kritische kern die vindt dat Jongerius niet goed functioneert die nog steeds vindt dat Jongerius moet opstappen... maar dat wordt dus niet gesteund door uh, het eigen bestuur. Nee, want hoe zit het met die inzet van FNV bij uh, het gesprek over het pensioen... Hè, om, om daar een akkoord over te sluiten? Heb je nu kans dat Jongerius en Van der Kolk nu de inzet wel bijstellen... naar aanleiding van deze kritische geluiden? Nou ja, die kritische geluiden zijn uh, natuurlijk niet van vandaag. Uh, de afgelopen maanden uh, uh, werd dat al heel duidelijk. De onderhandelingen zijn opgeschort En eigenlijk nog niet eens weer goed uh, begonnen. Omdat er bezwaren zijn met, bij met name FNV-bondgenoten. Uh, nou, die geluiden worden gehoord. En het uh, federatiebestuur Jongerius en de onderhandelaars hebben ook gezegd... daar gaan wij naar handelen. Wij vinden dat een groter deel van de rekening ook door de werkgevers betaald moet worden. Wij vinden dat de overheid de AOW moet uh, verhogen. Dat zijn allemaal eisen van uh, uh, de achterban... En uh, uiteindelijk moet die rekening dus ook bij werkgevers en overheid worden neergelegd aan de onderhandelingstafel. En daarvoor moet men weer aan die onderhandelingstafel uh, gaan zitten. Dus of dat inderdaad tot succes leidt aan de onderhandelingstafel moeten we allemaal nog uh, zien. Maar uh, ja, het is in ieder geval duidelijk dat uh, Jong Geeris de kikkers niet allemaal meer bij elkaar heeft. En die springen uh, met uh, enig lawaai ook uit de kruiwagen. Ja, wat natuurlijk ook wel weer punt van zorg is voor de werkgevers die met haar aan tafel zitten. Ja, die, hebben, uh, uh, die, die, die, die kijken hier natuurlijk met enige zorg uh, naar... omdat ze dachten een, een betrouwbare onderhandelingspartner te hebben. Men dacht ook al dat er een akkoord lag. Uh, hè, vier, vijf weken geleden was er eigenlijk er iedereen van overtuigd... Dat, dat er een akkoord op handen was. Nou, dat is nu uh, verder weg dan ooit. En de achterban van uh, bondgenoten heeft heel duidelijk gemaakt... Dat, uh, dat men niet met alles uh, zal instemmen. Nu weten we dat de bondgenoten achterban sowieso al uh, bezwaren had... natuurlijk tegen het pensioenakkoord van vorig jaar. Uiteindelijk is daarna een referendum door uh, de FNV wel mee uh, ingestemd. Dus dat er verzet is bij bondgenoten, dat is eigenlijk van alle tijden een beetje... als het gaat om het pensioenakkoord. Maar het wordt wel steeds feller, veel luider en ja, misschien zelfs wel agressiever... als je ook kijkt dat ze nu ook het uh, hoofd van Jongerius eisen. Goed, maar van de Kolk, Henk van de Kolk gaat daar dus niet in mee. Dat is het, nee. uh, het laatste nieuws vanuit Den Haag. En dat kreeg u van Gert-Jan Dennekamp. Ja, anders dan normaal gaat deze uitzending door na half zeven. Er is dus geen avondspits van WNL, vanavond ook geen kunststof. We zijn na half zeven terug voor een rechtstreeks verslag van de dodenherdenking op deze 4 mei 2011.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 De PVV in Limburg heeft een bestuursakkoord bereikt met het CDA en de VVD... en daarmee wordt Limburg de enige provincie waar de PVV zitting neemt in gedeputeerde staten. De Limburgse PVV-fractievoorzitter Stassen is er trots op dat haar partij gaat meebesturen. De hoofdaanklager van het internationaal strafhof... wil dat er arrestatiebevelen worden uitgevaardigd voor drie Libiërs. Ze zouden zich schuldig hebben gemaakt aan misdaden tegen de menselijkheid... tijdens de opstand tegen het regime van Gaddafi... Namen heeft de aanklager tot nu toe nog niet genoemd. Volgens hem zijn de drie het meest verantwoordelijk voor de misdaden. In het noorden van Turkije is een politieman bij een aanslag omgekomen... en een andere raakte gewond. Onbekende gooide kort na een bezoek van premier Erdogan... aan het gebied een granate naar een politiebusje. De autoriteiten vermoeden dat Koerdische rebellen... of linksextremisten achter de aanslag zitten. En de politie heeft vijf medewerkers van een overslagbedrijf... in de Rotterdamse haven opgepakt. Die worden verdacht van cocaïnesmokkel en witwassen. Ook twee vrouwen zijn verdachten in deze zaak. Sommige verdachten bleken dure huizen, auto's, boten en kunst te hebben. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. Het weer. Marco of Hoef. Met opklaringen die steeds meer terrein winnen. De wolken die er nog zijn die gaan verdwijnen. Dan wordt het helder en dan gaat het kwik ook weer flink omlaag. In het oosten van het land tot dicht bij het vriespunt en vlak aan de grond... kan het op uitgebreide schaal wel 1 of 2 graden vriezen. In het westen is het iets minder koud. en Dat heeft ook te maken met de hoeveelheid sluierbewolking... die daar langzaam maar zeker begint binnen te drijven. En morgen is dat ook de, eigenlijk de enige bewolking waar we last van hebben. Sluierwolken kunnen de zon soms even hinderen... maar vaak schijnt de zon er gewoon doorheen en is het nog steeds een vriendelijk plaatje. 17 graden wordt in het noorden van het land, op de Wadden 15. En in het zuiden, plaatselijk misschien al 20, staat niet veel wind uit een zuidoostelijke richting. En het kwik gaat vrijdag en zaterdag verder omhoog. Zaterdag kan het op veel plaatsen 25 graden worden. En ook deze dagen hebben we mengeling van zon en sluierwolken. Het blijft droog en dat zou zondag misschien wel eens niet kunnen lukken. We beginnen dan nog steeds met zon. Het is zacht, maar in de loop van de dag neemt de kans op een regen- of onwisbui toe. ANW-verkeersinformatie. Ah nee, de avondspits is voorbij. Er zijn een paar files blijven hangen. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag staat nog 2 kilometer bij Hoogmade. Op de A10 Zuid richting Den Haag tussen knooppunt Amstel en knooppunt De Nieuwe Meer nog 4 kilometer. De A20 naar Gouda tussen Nieuwekerk aan de IJssel en knooppunt Gouwen 5 kilometer. Nou, dat hing samen met een ongeluk op de A12, maar de rijstroken zijn weer vrij. En op de A50 van Arnhem naar Os voor knooppunt Ewijk 5 kilometer. Goedenavond, drie minuten over half zeven. In verband met de dode herdenking gaat het Radio 1 Journaal door tot tien voor half negen vanavond. We zijn bij de Nieuwe Kerk in Amsterdam, op de Waalsdorper vlakte en ook op de Dam in Amsterdam. Menno Reemeijer is bij de Nieuwe Kerk. Menno, daar zijn de deuren inmiddels al open gegaan. De deuren open. De lange rij die ervoor stond eigenlijk al vanaf vanmiddag, een uur of vier, half vijf, dan komen de eerste toch al aan bij de kerk. Vaak wat ouderen die toch graag dan even op het bankje buiten willen zitten en dan als eerste naar binnen kunnen. En inmiddels ook alweer zo'n, ik denk al gauw een half uur, drie kwartier binnen zitten. De kerk die al bijna Aardig vol is als ik zo om me heen kijk. 1700 genodigden, 1450 toch nog eh, van direct betrokkenen. Mensen die deel hebben uitgemaakt van de eerste generatie oorlogsslachtoffers. De discussie die vandaag weer opspeelde. Moet het alleen gaan over de Tweede Wereldoorlog? Zoals eh, de directeur van Kampen, eh, het herinneringscentrum Westerbork zo graag wil. Of moet het, zoals het comité 4 en 5 mei eh, het eh, sinds dag doet. Moet het voor alle getroffenen sinds de Tweede Wereldoorlog? Goed, eh, Nieuwe Kerk, ja. Daar zit dan van alles, behalve de, de eerste generatie, ook mensen uit de politiek. Eh, Hans Hillen, de minister van Defensie, natuurlijk zag voorbij komen. Ook Kamerleden. Ik zag ook... En dat was al aangekondigd, maar toch ook wel weer opvallend. Geert Wilders hier zitten. Hierop Brinkman van de PVV zie ik ook. En Met name Wilders is in dat opzicht ook weer interessant. Want die is er voorgaande jaren nooit geweest. Maar kennelijk nu, nu de uh, discussie is aangezwengeld door uh, Meili Vos... het oud-Kamerlid van de Partij van de Arbeid gisteren... Uh, toch hier in uh, de banken in de Nieuwe Kerk. Ja, want was daar een reden voor dat hij daar de afgelopen jaren niet was? Of, of was dat toeval? Ik, ik, ik moet je heel eerlijk zeggen, ik zou het zo uh, niet kunnen zeggen. Uh, het, het, laat ik het zo zeggen, het, het viel voor het e dit jaar voor het eerst op dat hij wel kwam. Uh, en toen bedachten we met z'n allen, hey, hij was het de voorgaande jaren niet. Wat daar de reden van is, weet ik eerlijk gezegd niet, maar hij is nu, uh, nu dus wel. Ja, en als je het uh, vergelijkt, het programma, met uh, het voorgaande jaren, met vorig jaar bijvoorbeeld, ja. waar, waar, waar kiezen ze voor? Um... Wat een opvallend ding is, bijvoorbeeld, is dat de spreker van vanavond... Willem-Jan Otten, die een lezing zal houden, van na de oorlog is. Geboren in 1951. Nou kun je zeggen, ja, er zijn wel eens eerder sprekers geweest. Ernst Jans bijvoorbeeld, de muzikus heeft wel eens gesproken, is ook van na de oorlog. Maar het comité wil echt na dit jaar alleen nog maar mensen, sprekers hebben die na de oorlog zijn, zijn geboren. Geven ze ook alweer mee aan welke kant wat betreft hun de discussie op moet gaan. Namelijk dat de herdenking zo breed mogelijk moet zijn. Dat is een van de dingen, ja, er zijn ook wat... wat, wat, wat voor ons misschien voor op het oog voor de leek, kleine dingen. Een, een woord in het, in het memorandum, eh, vermoord is daaraan toegevoegd. Hè. We, we herdenken niet alleen de mensen die zijn omgekomen. Dat, dat, ja, dat kan per ongeluk zijn. Nee, het zijn ook mensen natuurlijk nadrukkelijk vermoord. En met name de Joodse organisaties wilden graag dat in het, in het memorandum hebben. Uh, dat zijn van die kleine veranderingen uh, dit jaar. Nog één kleine verandering, dat is uh, dat er na de lezing van Wim-Jan Otten meteen een muziekstuk is, maar daar zal ik straks uh, verder over vertellen. Menno Reemeijer, dus alvast in de nieuwe kerk, waarom tien voor zeven zometeen ja, het begint. Dan gaan we naar verslaggever Matthijs van der Wiel, want die is uh, vanavond op de Waalsdorpen vlakte. Wel als vlakte de plek in de Duinen bij Den Haag. Waar in ieder geval 250 mensen zijn vermoord tijdens de oorlog. Veel verzetstrijders. Een herdenking waar je iets voor moet over hebben om er naartoe te gaan. Je moet een stukje lopen. Wel een paar honderd meter, een kleine kilometer vanaf de straat. Over een fietspad dat is afgezet richting die duinpan. Waar dan die herdenking plaatsvindt. Straks om iets voor half acht gaat de stoet lopen. Duizenden mensen worden er verwacht. Misschien al meer dan 3000. En die moeten dan allemaal wachten. Nu achter, een, achter een lint, achter dranghekken. Netjes zijn ze al in de rij staan. Ze al hoor Vroeg al hier aanwezig voorop de genodigden. Waaronder nabestaanden van uh, verzetsmensen. Die zijn gefusilleerd tijdens de oorlog. En wie er al vooruit is, dat zijn de mannen met de blauwe... Overals, en het uh, oranje armbandje, waar het erop, Erepelleton, Waalsdorp... dat zijn de vrijwilligers die straks onder meer die hele grote klok gaan luiden. Een uur lang, of langer nog zelfs, tijdens die wandeltocht richting die duinpan. Ik was daar toen straks vanmiddag en daar waren al mensen... die daar vanmiddag gingen kijken om eens even te zien, de voorbereidingen... en om zich nog een keertje door de vrijwilligers te laten vertellen... wat daar gebeurd is in de oorlog. Nou, bedankt. Nou, graag gedaan. U wandelde hier toevallig? En je zei, nee, je niet... bewust. Ik ben hier bewust gekomen. Ja, voor het eerst. Met de kinderen. Mijn zonen zijn hier wel eens eerder geweest. Maar ik dacht, nou, voor mijn nicht, die woont in Berghop zoom. Gaan we eens even hier kijken. En, uh, nou, Het is ook wel interessant om de voorbereidingen te zien. Ik vraag dus, het even of ze goed ja. heeft opgelet, uw nicht. Ja. Nou, vandaag is het doodherenking. En hier liggen mensen begraven. En die worden herdacht. Wat een uitje zegt tijdens je vakantie. Ja... Waarom had u dat bedacht, zo'n uitje tijdens een vakantie? Omdat, uh, ja, dit hoort ook bij het leven, hè. De dood hoort ook bij het leven. En uh, ja, het is iets wat ieder jaar terugkomt. En dan ziet zij dat op tv en nu ziet ze het even van dichtbij. Ja. De voorbereidingen, dat zijn afzettingen. Dat zijn de gasbranders, dat zijn de speakers voor het Wilhelmus straks. De vrijwilligers van de vereniging Erepulleton Waalsdorp zijn de hele middag druk in de weer. Om deze herdenking voor duizenden mensen hier mogelijk te maken. Vincent Graal is de voorzitter van de vereniging. Het zijn elk jaar, het ligt een beetje, of het echt slecht weer is, dan is het wat minder. Ja. Maar met zo'n weer als dit, dan is het elk jaar tussen de drie, 3.500 uh, mensen die dus uh, komen ja. op vier meisavond. En dat is toch nog een hele klus om die allemaal in goede banen te leiden. Letterlijk in goede banen door ja. over ja. dat smalle duinpad. Ja, dat is inderdaad altijd een hele klus. Want we zijn al maanden bezig uh, met voorbereidingen en dingen organiseren... En... Ik zie ook overal brandblussers staan. Ja, ja, ja. <laughs> dus dit jaar een uh, speciaal. aandacht. Ja, dit, dit aandacht. jaar is... Uh, ik, ik werk zelf bij de brandweer Den Haag. Oh, kijk. Nou dus ik, eh, ik wees van want op dit moment. En, uh, we zijn al vier keer geweest en we hebben al 6000 liter water hier over dat uh, monument gegooid. Ja. Want het is veel te gevaarlijk om dat niet te doen. Want dan gaan straks die vlammen aan? Ja, die vlammen die gaan aan. Hoe laat? Zo rond kwart over zeven gaan de vlambouwen aan. De plek van de herdenking, dat zijn vier kruizen. Met een muurtje ervoor, met alleen maar de tekst 1940-1945. En daarvoor iets wat lijkt op een driekleurige rood-wit-blauwe bloemenzee. Maar dat is het niet. Dat zijn dennenappels. Vroeger hadden wij inderdaad bloemen. En die plukten wij zelf de bloemen, maar dat was geen doem meer. Ja. Die bloemen die hebben altijd gewoond om te vroeg of te laten bloeien. En als het te vroeg is, moest je ze opslaan. En we moesten ze zelf plukken. En als 60 man van die bloemkoppen... Nou, dat je te doen, dat was niet prettig. Het is in vergelijking met de Dam, is het eigenlijk heel stil hier. Er wordt geen woord gezegd. Nee, dat doen wij bewust. Kijk, op de Dam... Het is dam, heel iets anders, hè? Ja. ja. Kijk, in mijn ogen is dit de plek waar het gebeurd is. Hier zijn hier, mensen vermoord. Hier zijn mensen vermoord op de Dam. Ja, En dan moet ik eerlijk zeggen, dan moet ik heel voorzichtig zijn. We gaan ik... er geen concurrentiestrijd nee. van maken. Hè? Nee, dat, dat, dat is helemaal mijn bedoeling niet. Nee. Maar daar, dat is voor mij, dat heeft niet zo'n inhoud. Dat is hetzelfde als dat je andere monumenten hebt. Men zet een stuk steen hier en dit is dan het monument. Ja. Nee. Je staat op het zand en hier. Hier zijn de mensen gevonden en opgegraven. Ja. Hier zijn hun geesten. Ja. Dat is wat eigenlijk de sfeer hier is. En zeker als het later wordt en de vlammen en het wordt donker, dan voel je dat het hier geweest is. U hoorde Matthijs van der Wiel uh, met mensen op de vlakte. Dan gaan we naar Culemborg. Daar is onze verslaggever Jeroen de Jager. En in Culemborg gaat Grimbert Rost van Tonningen spreken. De oudste zoon van de bekende NSB'er Meinoud Rost van Tonningen. Jeroen, er was nogal wat discussie over het feit ja. dat hij daar gaat spreken. Is die discussie nu uh, helemaal geluwd? Nee, die is niet helemaal... En nog, er zijn mensen die wegblijven vanwege het feit dat uh, Gindert uh, Ros van Tonningen hier vanavond spreekt. Dat zijn er niet heel veel, heb ik mij laten vertellen. Uh, maar in ieder geval vijf mensen weet de voorzitter van het uh, 4 en 5 mei comité hier van, uh, van Culemborg, die blijven weg. Aan de andere kant zegt hij ook, het is veel drukker dan in de andere jaren. Dus er zijn ook heel veel mensen die hier weer juist vanwege die toespraak... Uh, van uh, Ros van Tonningen op afkomen. En heb jij een idee al van wat hij daar gaat zeggen vanavond? Ja, ik heb uh, zijn toespraak onder embargo... Nee, dat staat er niet bij, dus ik kan gewoon zeggen dat hij bijvoorbeeld zegt... Ik heb hem gekregen, uh, ik als afstammeling van verliezers die heel veel kwaad hebben gedaan... wil toch graag de dodenherdenking met u delen. Ik hoop dat u na zoveel jaren waarmachtig wilt zijn... voor de velen die wel de schuld van misdaden... of andere vergrijpen van hun fouten grootouders of ouders kregen... maar daar op geen enkele wijze verantwoordelijk voor waren. Dus aan de ene kant vraagt hij dus om waarmachtigheid en verzoening. Daar gaat deze toespraak over. En hij zegt nadrukkelijk ook, ik ben niet zielig. En uh, ik heb me wel laten vertellen dat hij het er heel moeilijk mee heeft... dat hij hier spreekt. Voor hem is het ook, deze toespraak, een manier van, om zijn eigen verleden... als zoon van... Te verwerken. Jeroen, dank je wel voor jouw bericht vanuit Culemborg. En in verband met de bijeenkomsten in de Nieuwe Kerk... die om tien voor zeven begint... krijgt u nu het vervroegde journaal van zeven uur. En dat krijgt u van Martijn van Beek. De PVV komt in Limburg in het provinciebestuur. De partij heeft een bestuursakkoord bereikt met het CDA en de VVD. Daarmee wordt Limburg de enige provincie... waar de PVV zitting neemt in gedeputeerde staten... De VVD levert één gedeputeerde en het CDA en de PVV elk twee. De Limburgse PVV-fractievoorzitter Stassen is er trots op... dat haar partij gaat meebesturen. De PVV werd bij de afgelopen verkiezingen voor Provinciale Staten... in Limburg de grootste partij. In het hele land worden de oorlogsslachtoffers herdacht. Dat gebeurt onder meer op de Dam in Amsterdam... en op de Waalsdorpervlakte in Den Haag. Eerder vandaag legden premier Rutte... en de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer... kransen bij de eerlijst van gevallenen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 Ja, nu uh, volgt de rechtstreekse uitzending van de herdenking van hen... die sinds de Tweede Wereldoorlog omkwamen in oorlogssituaties... en bij vredesoperaties. Om acht uur dan worden alle slachtoffers herdacht. Dan zijn we uiteraard op de Dam in Amsterdam. Voorafgaand is er een herdenkingsbijeenkomst in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. En daar is verslaggever Menno Rehmeijer. Ja, goedenavond. Welkom hier vanuit uh, de Nieuwe Kerk... waar u luistert naar het orgelspel van Bernard Winsemius... Al jaren de vaste organist bij de herdenkingsbijeenkomst in deze kerk. Normale leven organist en hier in Amsterdam en Haarlem. Speelt een stuk van Johan Sebastian Bach, La Goma Non Tanto. Belangstellenden zijn inmiddels grotendeels wel binnen. 1700 ingetal kunnen erin. Eh, nog hier en daar een lege plek, maar die zal ongetwijfeld nog opgevuld worden. Speciale plekken voor de eerste generatie voor de oudste slachtoffers en nabestaanden. Inmiddels allemaal 83, 84, 85 plus. Zij zullen straks ook vooraan zitten bij de herdenking hier buiten op de Dam. De twee minuten stilte, het is al vandaag vaak gezegd... die vorig jaar zo ruw verstoord werd. Nu werd het ongetwijfeld nog. De damschreeuwer die vanavond in ieder geval vastzit... omdat hij enkele weken geleden werd opgepakt bij een winkelsdiefstal... Maar die er vorig jaar wel voor zorgde dat tientallen mensen, vooral kinderen, gewond raakten. Die kinderen, um, voor je het afgelopen jaar ja, is daar nog een speciale middag voor georganiseerd in de Industriële Club op de Dam. Dat is ook de plek waar ze vorig jaar werden opgevangen, uh, aan hun verwondingen werden geholpen. Er is dus een uh, speciale prinsen- en prinsessenmiddag gehouden waar spelletjes werden gespeeld. En pannenkoeken werden gegeten met uh, de burgemeester erbij. Naast de direct betrokkenen natuurlijk ook de nodige hoogwaardigheidsbekleders hier uh, in de Nieuwe Kerk. Leden van het kabinet, als ik zo kijk, kan ik nog net minister Hille van uh, Defensie zien. Maar ook uh, de minister-president Mark Rutte zal ongetwijfeld in de kerk zitten, al kan ik hem uh, hier vandaan niet zien. Ik zie leden uh, van de Tweede Kamer, opvallend beeld ook even... Geert Wilders, ik heb het al eerder in deze uitzending gezegd... die voor het eerst eigenlijk aanwezig is bij een herdenkingsbijeenkomst... Uh, sinds de afgelopen jaren. En hij zit naast Job Cohen van de Partij van de Arbeid. Vorig jaar trouwens uh, net teruggetreden als burgemeester van Amsterdam... om uh, het te gaan maken voor de Partij van de Arbeid. En nu dus als, uh, als fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid... hier in de Nieuwe Kerk. De commissarissen van de Koningin zitten uh, hier op hun plek... En, uh, zo is het wachten inmiddels op de koningin. Ik zit te kijken, ze komt net uh, het paleis op de Dam uit. Loopt richting Nieuwe Kerk. En als uh, zij uh, binnen is, zodat de mensen hier in de kerk gaan staan. Ik zit uh, nog even rond te kijken naar andere bekende gezichten. Ik zie de ambassadeurs voor de Vrijheid van dit jaar. De band Moak, de zanger Whalen en de Opposite uh, is er ook een party squad. Nou, De mensen hier in de kerk gaan staan. Wat wil zeggen dat... De koningin en prins William Alexander en prinses Maxima zijn gearriveerd. De koningin wordt begeleid door de commissaris van de koningin van Noord-Holland, Johan Remkes. Dit jaar voor het eerst in die rol... Verder zie ik ook loco-burgemeester Lodewijk Ascher vorig jaar nog in de rol van burgemeester... maar inmiddels dus opgevolgd door Eberhard van der Laan. Hij loopt tot dit moment mee in een stille tocht... samen met 66 kinderen uit het stadsdeel West... die straks ook 66 bloemen zullen leggen op de Dam. Iedere bloem voor één jaar herdenken. is het gezelschap aangekomen bij hun plaatsen... en kan de dienst zo officieel beginnen. Dat zal gebeuren met de tekst die theoloog en essayist Huub Oosterhuis... vier jaar geleden speciaal voor deze gelegenheid heeft geschreven... en sindsdien wordt gebruikt als openingswoord. De tekst wordt dit jaar gelezen door de 13-jarige Tal Sascha... lid van het Nationaal Kinderkoor.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 dat wij niet wanhopen aan ooit vrede op aarde. Al Sasha van het kinderkoor neemt haar plaats in. Want nu is de première van een spe stuk speciaal gecombineerd... voor deze avond van componist Willem van Merwijk. De teksten geschreven trouwens door kinderen van de groepen 7 en 8 van de Joop Westerweel school hier in Amsterdam. Dan nu schrijver Willem Jan Otte met het verhaal van zijn moeder en oma in het kamp Cheeng in Nederlands-Indië en aansluitend het muziekstuk Mama. Kinderzene van Schubert. Als je niemand hebt om aan te denken aan wie moet ik straks dan denken? Dat vroeg mijn broertje, net zeven, vlak voor de twee minuten stilte van 1960. Ik was acht en een begnadigd dodenherdenker. Ik wilde uitmunten in ernstig en onbewogen voor mij uitkijken. Een jaar eerder had de stilte die mijn moeder had laten vallen mij begogeld. Ja, niet mijn moeder had die stilte laten vallen, dat had de radio gedaan. En de stad die je door het open raam hoorde... Of beter, het land was stilgevallen, Europa, het heelal, zelfs de Scheldestraat verderop. Maar mijn moeders stilte was de diepste. Een stilte binnen de stilte. En ik wilde die stilte in. Ik wilde dat als iemand mij zag, hij zou denken: wat kan die jongen ontzagwekkend stil zijn? Waar denkt hij aan? Mijn broers vraag was ontzettend stom. Maar hij had ergens wel gelijk. Welke doden hadden hij en ik te betreuren? De hamsters, de poes. Mijn moeder had in de kwestie voorzien. En ze liet ons een tekening zien. Hij stond altijd op een plank van de boekenkast. Nu had mijn moeder hem tussen ons neergelegd. Het was na het eten en zij vertelde ons wat dodenherdenking was en dat de mevrouw op de tekening dood was. Dat herinner ik me, dat ze mevrouw zei. Maar op de tekening leeft ze, zei mijn broer. Zijn vermogen om naar de bekende weg te vragen was werkelijk stuitend. Het was voor het eerst dat we echt naar de tekening keken.